Twee uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. GroenLinks wil veranderingen in het kabinetsplan om een politietrainingsmissie naar Koenders te sturen. En ook de ChristenUnie heeft bezwaren. GroenLinks-leider SAP. De fractie deelt mijn inschatting dat het kabinetsvoorstel geen adequate uitvoering van onze moties is. Uit de hoorzitting zien we eigenlijk dat drie grote kritische vragen die we hadden, eigenlijk uitgegroeid zijn tot bezwaren. En dan gaat het om ernstige twijfel bij de fractie over de vraag of in Kunduz wel wederopbouw mogelijk is. Verder wil GroenLinks alleen een puur civiele training en geen paramilitaire. Ook is volgens de fractie de kans groot dat agenten bij de oorlog betrokken raken. Ook de ChristenUnie zegt nog geen ja. De fractie heeft grote twijfels over de effectiviteit van de missie, zei partijleider Rauwvoet. GroenLinks en de ChristenUnie moeten allebei akkoord gaan met het plan om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Tweede Kamer. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn honderden mensen op de been voor een demonstratie tegen de regering. Ze zingen het Egyptische volkslied en roepen leuzen tegen president Mubarak. Volgens de betogers weet die alleen door fraude aan de macht te blijven. De organisatie van de verboden demonstratie zei dat bijna 100.000 mensen hebben toegezegd dat ze mee zullen doen. De betogers voelen zich gesterkt door de gebeurtenissen in Tunesië. Daar kwam na twee weken van demonstreren een einde aan het bewind van president Ben Ali. Net als studenten zie je, kent ook Egypte een hoge werkloosheid en een zeer ongelijke verdeling van welvaart. Ook in Alexandrië is een demonstratie gepland. De autoriteiten dreigen hard in te grijpen. Oud-D66-senator Jan Fis is overleden. Fis, die ook hoogleraar staatsrecht was, gold als een groot kenner van de staatkundige verhoudingen in Nederland. Geregeld gaf hij commentaar op politieke ontwikkelingen, onder meer in radio- en tv-programma's en op opiniepagina's van kranten. Vis was 15 jaar lid van de Eerste Kamer, waarvan 10 jaar als fractievoorzitter. In 1994 had hij als informateur een belangrijk aandeel... in de totstandkoming van het eerste Paarse kabinet. Hij werkte ook jarenlang als parlementair verslaggever... en hij sloot zijn loopbaan af als lid van de Raad van State. Jan Vis was 77 jaar. Hoofdredacteur Hans Laroes vertrekt per 1 juli bij de NOS. Na 23 jaar bij de NOS, waarvan 9 als hoofdredacteur... vindt hij tijd voor een nieuwe stap. Hij weet nog niet wat hij na 1 juli gaat doen... LaRouche werd in 2008 voor een periode van drie jaar herbenoemd als hoofddirecteur van NOS Nieuws. Hij kondigde toen al aan dat het zijn laatste periode zou worden. Volgens hem is het goed dat de NOS na zo'n lange tijd een nieuwe hoofddirecteur krijgt met eigen ideeën, visie en stijl. LaRouche constateert dat NOS Nieuws zich in excellente staat bevindt. Onder zijn leiding is de NOS veranderd in een cross-mediale nieuwsorganisatie die vertrouwen geniet van een groot publiek. Directeur De Jong zegt dat de NOS Larousse veel dank is verschuldigd... en noemt hem een uitmuntend hoofddirecteur met een zeer scherpe journalistieke geest. Het weer in het zuiden is het nog bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger. Lokaal is vanmiddag een winterse bui mogelijk. Temperatuur ongeveer 6 graden. Morgen wat regen of natte sneeuw. Het wordt dan 4 graden. En de dagen daarna wordt het nog iets kouder en neemt de kans op zon toe. ANUB ah, verkeersinformatie Er staan verspreid over het land een aantal files. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen Nieuwegein en Maarsen, 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. File levert veel vertraging op. Het verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Er staat bij Sliedrecht Oost nog 3 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Bij Rotterdam de A20 naar Gouda, daar staat het uh, helemaal vol... tussen Klein Kleinpolderplein en knoopend Terbrechtseplein... is daar een uh, ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Gouda kan beter omrijden via de Benelux-tunnel... over de A4, A15 en de A16. Iedereen heeft iets met Randstad, net als Johan, bloementransporteur. Hij belde ons. Tot eind april hebben we elke week honderdduizenden tulpen... die allemaal naar Duitsland moeten...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 dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Met een van onze gasten gaan we het hebben over dit heikele politieke onderwerp. In ons programma staat een heel simpel zinnetje, namelijk handen af van de hypotheekrente In ja, dat programma oh, van de heer Balken in de staat, dat vooralsnog et cetera. En waarom schrijf je zo'n onduidelijke zin op? Is de hypotheekrente een breekpunt? Is dat een breekpunt? En ik zeg hier in alle duidelijkheid, voor mij is het een breekpunt. Geldt ook voor u? Nou, weet u meneer Balkende, ik heb die misplaatste stoerheid van breekpunten... van u niet nodig, omdat wij namelijk onze afspraak met de kiezer nakomen. Henny van der Most, succesvol ondernemer. Er is een boek verschenen met uw ideeën voor een beter Nederland. Bent u het eens met Balkende en Rutte? Ik ben met, ja, bij ja, Balken, of uh, Rutte heeft beloofd... en Balkende wilde het lostrekken. Uh, ja, ze, zeggen, ze zeggen allebei dat ze tegen aantasting van de hypotheekrente zijn. Ja... Er moet wel wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren, zegt u. Je kan het niet laten zoals het is. Nee. Nee. Vanavond houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de zwijnenjacht op de Veluwe. Jaarlijks wordt meer dan 80% van de zwijnen daar afgeschoten. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat die jacht stopt. Maar staatssecretaris Bleker weigert een motie van die strekking uit te gaan voeren. We gaan het daar straks over hebben met ecoloog Marcel Vossenstein. Meer dan 3 miljoen Nederlanders zagen vrijdag hoe Ben Sonders de Voice of Holland won. Over hoe gewone Nederlanders plotseling beroemd kunnen worden... gaan we het straks hebben met Herman Pleij, kenner van de Nederlandse Volkscultuur. Goedemiddag Herman, hartelijk welkom. Goedemiddag. Zat jij vrijdag met chips en bier voor de buis? Buiten gewoon niet. Nee, het interesseert me werkelijk geen klap. Ik vind het stom vervelend, maar ik kijk er soms naar uit sociologische belangstelling. Um, je moet van je vrouw. Nee, nee, voor mezelf. Want ik vind alles wat er in Nederland gebeurt op zichzelf erg interessant. En vraag mij af waar dat op duidt en waar dat vandaan komt. En waarom mensen zo doen. En dit vind ik zo'n curieus verschijnsel. En dat neemt alleen maar toe. Maar hey, heb je dat je gezien het of niet? Ik heb heel even gekeken. Ah, dus je weet wel waar het over gaat? Ja, nee, alsjeblieft. Want anders zou ik natuurlijk niks durven zeggen. Onze dichter bij de dag is vandaag Frank van Pamela. Aan het einde van het uur horen we zijn gedicht. Heeft u een vraag aan een van onze gasten? Of wilt u reageren? Ga dan naar onze website. Dit is de mailen. Dit is de dag. En meediscussiëren kan ook via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Politiek Den Haag besluit deze week over de politiemissie naar Afghanistan. Een van de partijen die nodig is voor een meerderheid is de ChristenUnie. André Raufgoed, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw fractie heeft zojuist vergaderd over de politiemissie ja. en wat is daaruit gekomen? Nou, heel veel twijfels over de effectiviteit uh, van deze missie, van wat nu voor ligt. <coughs> uh, de missie bestaat uit een aantal onderdelen, maar uiteindelijk ligt er één brief van het kabinet... en wordt ons gevraagd, wat vinden jullie van deze missie? En met name het deel, wat dan heet de n ntma deel hè, dus de NAVO-deel... wat zich richt op de uh, lage geschoolde of niet geschoolde analfabeten... die het uitvoerende politiewerk moeten doen, daar hebben we grote twijfels... Of dat wel effectief op deze manier kan. Ja. Uh, dus dat wordt een lastig debat morgen. Ja, en als u zegt twijfel, dan kan ik dat zo vertalen dat u zegt dat wij kunnen niet instemmen met de, met de missie zoals die op dit moment wordt voorgesteld? Nou, ik, ik zeg bewust zoals ik het nu zeg, dat er grote twijfels lezen, uh, leven. We, in mijn fractie, we hebben nog geen uh, woord gewisseld met het kabinet. Het kabinet heeft een voorstel gedaan. Uh, de Kamer heeft, uh, en ook mijn fractie heeft een heleboel vragen gesteld. We hebben nu alle feiten op tafel. En onze conclusie van morgen was dat op basis van, van wat we nu weten. Uh, er wel zoveel twijfels leven dat we onszelf nog niet zien uh, instemmen met deze missie, met dit voorstel. Maar het kabinet uh, uh, heeft morgen uh, het debat. Om, ons, om die twijfels proberen ja. weg te nemen. Zij zouden daar uh, nog iets tegenover kunnen stellen. Op basis waarvan bent u tot die twijfel gekomen? Want u heeft gisteren uh, allemaal deskundigen langs horen komen. Wat, wat heeft u gehoord wat u aan de twijfel heeft? Ja, niet alleen gisteren. Hè? We hebben uh, vrijdag gisteren een uh, briefing geweest: een technische, ambtelijke briefing. Hoe de missie precies in elkaar zit, hoe het gaat werken. We hebben ja. zelf allerlei deskundigen geraadpleegd. We hebben ons oor te luisteren gelegd bij onze achterban. En dat alles bij elkaar, nu alle feiten op tafel liggen... Uh, heeft bij ons de vraag opge opgeworpen. En nou, die hebben we dus met grote twijfel uh, onder ogen gezien. Als je zes weken lang, en niet langer dan zes weken... Uh, analfabeten gaat trainen om taken te verrichten die uiteindelijk moeten leiden tot, uh, tot een, een, uh, een eigen politie uh, uh, eenheid die, uh, die de veiligheid in dat gebied van Afghanistan kan waarborgen kan dat effectief zijn. Op dit moment is er een uitval van zo'n 40% van de, mensen, van de politiemensen in Afghanistan die in opleiding zitten. Dat is gigantisch. Van een groot aantal van hen weten we niet waar ze blijven, maar ze verdwijnen wel uit de opleiding vaak ook met meenemen van het wapen. Hm. Maar juist daarom moeten we er naartoe, zeggen de voorstanders ja. om dat te verbeteren. Nee, dat begrijp ik wel, maar de vraag die aan mij gesteld wordt uh, uiteindelijk donderdag voor een finale conclusie is of wat nu wordt voorgesteld een effectieve bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen van de bevolking in de eigen instanties, de autoriteiten, waaronder mm -hmm. de politie. Nou, dan kijk je naar uh, wat voor type opleiding krijgen ze. Dat is zes weken. Als het langer zou zijn, is nou het ja, dan er wel om over te praten? Dat is dus een indicatie. Op dit moment is het zes weken. Het is teruggebracht van acht naar zes weken. Er zijn deskundigen uh, die hebben gezegd dat kan ook. Want in acht weken kun je ze niks leren. Dus je kunt sinds zes weken ook niks leren. Ja. Dus je kan ook weer terug naar zes. Ja. Dan kan maar het maar er ook wordt, in vier. Maar, maar er wordt, <laughs> vanuit die redenering wel. Maar er wordt op dit moment nagedacht. Blijkt ook uit de antwoorden van het kabinet op onze vragen over verlenging naar 16 weken. Uh -huh. Dat betekent dus dat er eigenlijk het besef leert... eigenlijk kan het niet in zes weken... maar we worden wel gevraagd om in te stemmen met een training van zes ja. weken... waarvan ook nog eens een keer, uh, als je kijkt wat ze dan doen in die zes weken... de meeste uur, verreweg de meeste uren, 80 uur... gaan zitten in uh, het leren schieten. Ja. Nou, dat is niet wat het eerste wat we aan denken bij uh, de politie... Uh, Terwijl de community policing, het gewone politiewerk... wat je zou willen dat dat versterkt... omdat dat ook het vertrouwen van de mensen in de politieautoriteiten kan versterken... dat, dat, dat ja. krijgt zich over vier uur de tijd ja, voor. Okay, die, maar dan, dan zou ik me kunnen voorstellen dat als het kabinet zegt... nou, meneer Hauvoet, we kunnen inderdaad ons voorstellen dat die zes weken niet voldoende zijn... we verlengen die, die weken tot tien of twaalf, nou ja, noem maar op... dat er dan mogelijk uw bezwaren weggenomen zijn? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat het kabinet gaat zeggen. Tot nu toe heeft het kabinet gezegd van... luister, dit is de basistraining die door alle lidstaten... die betrokken zijn, uh, bij dit type trainingen gehanteerd wordt. Dat is nu eenmaal op dit moment de basistraining. Ook de invulling daarvan staat vast. Nou, als je dan kijkt naar de verhouding tussen het aantal uren... dan zeg ik van, ja, is dit nou wat we willen... als we naar de politie willen versterken? Uh, mijn uh, mijn aarzelingen zijn groot. Van alle vijf de Kamerleden van de ChristenUnie zijn de, fractie, uh, zijn de twijfels groot. De dames ja. zeggen van, uh, het kabinet heeft wat mij betreft... de volle recht en ook de volle ruimte om morgen ons wel te overtuigen... Maar uh, de formulering, ik zie ons nog niet instemmen met deze missie... is niet voor niets gekozen. Nee, op, via Twitter komt er een vraag binnen van Hintalane. Die zegt, waarom heeft de ChristenUnie nu zoveel twijfel... terwijl men onder eigen regeringsverantwoordelijkheid voor was? Ja, dat was een heel andere missie. Met hele andere afwegingen. Veel vergaander was die vorige. Ja, maar we hadden ook heel andere verantwoordelijkheden. Andere geweldsinstructies. We mochten meer. Kijk, hiervan wordt gezegd, als Nederlandse trainers betrokken raken... dreigen te raken bij militaire activiteiten van degenen die ze trainen... Dat ze daar niet aan zullen deelnemen. Nou, je moet je afvragen hoe dat in de praktijk gaat. Maar in Oeruzgan waren wij Lead Nation. Waren wij verantwoordelijk voor de veiligheidssituatie. Dat brengt meer risico's, maar ook meer duidelijkheid over wat je daar mag. Je kan het niet vergelijken. Zegt je u. kan het echt niet vergelijken. Dan nog een andere vraag. Wat is hier misgegaan? Want er lag een motie van de Kamer. Van GroenLinks en D66. Maar ook gesteund door de ChristenUnie. Het kabinet heeft die motie uh, zich eigen gemaakt. Die heeft u uitgenodigd om te komen praten. En vervolgens komen ze met een voorstel waar zowel u als GroenLinks van zegt... Ja, dit was eigenlijk niet de bedoeling. Waar is het misgegaan? Nou, dat is niet zozeer iets misgegaan. Uh, nou ja, als... u vraagt om een voorstel van het kabinet. Ja. Het kabinet luistert nu, komt met een voorstel. En vervolgens zegt de Uur GroenLinks. Ja, dit was niet de bedoeling. Maar meneer Van der Brink, u meent toch niet serieus dat als we zeggen: kom met een voorstel en dan komt een voorstel. dat je dan blind moet tekenen bij het kruisje? Nee, nee, maar u heeft toch meegepraat met het kabinet? Ze hebben toch heel goed naar u geluisterd? Althans, dat nee, we... zegt Rutte steeds. Nee, we hebben niet onderhandeld. We hebben aangegeven waar wij sterk op zouden letten. Dat doen we nu ook. Uh, de Kamer heeft bij, uh, bij de motie Peters gepechteld gevraagd om een politietrainingsmissie. Daarmee uitdrukking aan. Iets wat ik ook vandaag blijf benadrukken. Wij vinden dat de internationale gemeenschap... en zo, als het even mogelijk is ook Nederland betrokken moet blijven... bij de verdere ontwikkelingen in Afghanistan. Na de besluitvorming van nou, dat wordt dus niet meer Oeruzgan... Met alle politieke verwikkelingen die eraan vastzaten, inclusief uh, de val van een kabinet, ja. heeft de Kamer gezegd: van, laat het dan een politietrainingsmissie worden. Nou, het kabinet komt met een voorstel en dan is het mijn verantwoordelijkheid en van mijn collega's om te kijken of dit voorstel voldoet aan de randvoorwaarden van effectiviteit en veiligheid. Ja, en daarvan zegt u van niet. Even hier aan tafel. Nou, nog daarvan we... zeggen we van nu van het kabinet zal met een overtuigend verhaal moeten komen om die twijfels ja. wel eens weg te nemen. Die okay. zijn groot. Even hier aan tafel de vraag, meneer Van der Mos, begrijpt u het standpunt van de ChristenUnie? Ik begrijp het wel, maar ja. Praten, praten, praten. Gewoon ja of nee. Ja of nee. Nou. Duidelijkheid, <laughs> Herman. Nou, nee, de zorgvuldigheid uh, doet aangenaam aan. Ik bedoel, dat vind ik ook heel terecht uh, in dit geval dat ze dat doen. Dus dat men veel praat, vind ik heel juist. Uh, alleen uh, de afweging en daar staat toch iets enorms tegenover. En dat is uh, verantwoordelijkheid voor wat er in de wereld gebeurt en wat wij toch, vind ik, daar hebben wij een hele lange traditie in en ook een hele goede naam in. En je moet je toch afvragen of wat er in zes weken kan gebeuren toch niet iets meer is dan niks. Meneer Dan doen. Ja, ja nee, ik begrijp die afweging. En natuurlijk, je kunt zeggen alle beetjes helpen. Maar daar staat wel natuurlijk een groot veiligheidsrisico tegenover. En ook ja. het, het feit dat wij Nederlandse mannen en vrouwen gaan uitzenden naar een op zichzelf buitengewoon riskant gebied. Je ontkomt er niet aan. Ik zou het heel slecht vinden als we als parlementariërs... dat niet afwogen tegen de risico's die daarmee ja. verbonden zijn. Nee, en dan juist. moet je wel overtuigd kunnen raken van het feit... het heeft ook zin dat we gaan. Ja. Want ik weet... en dan noem ik ook even een ander aspect. Het politieke draagvlak en het maatschappelijk draagvlak... dat weegt wel mee. Ik vind dat het is niet op voorhand doorslaggevend We hebben onze eigen afweging te maken. Maar ik stel wel vast dat we ook te maken hebben met een voorstel... wat niet gedragen wordt door een van de coalitiepartijen... die vermeten van heeft, dat wij doen niet mee... Niet, uh, uh, ook in de oppositie geen brede steun ondervindt, dat moet je wel meewegen. Dan moet je wel heel erg overtuigd zijn, maar het heeft ook zin dat we gaan. Willen we Nederlandse mannen en vrouwen daarvoor uitzenden? Oké, okay, dat is helder meneer Rauw. We gaan afwachten of u morgen in de Kamer alsnog overtuigd wordt door de regering. En uh, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt. Oké, okay, graag gedaan. Super Nederland, Henny van der Most. Een helikopterview over ons land. Dat boek ligt hier op tafel. Uh, door u uh, niet echt geschreven, zei u net, hè? Niet echt geschreven, nee. Nee, u heeft het verteld aan iemand die het voorop opgeschreven. Ja. Waarom heeft u het niet zelf geschreven? Ja, ik ben niet zo'n schrijver. Ik, ben, ik heb ook nog nooit een boek gelezen. <laughs> Dat meent u niet? Nee, echt. Ik kan wel is lezen. Is natuurlijk, maar echt boekenlezer ben ik niet, nee. En, en dus kan je hem ook niet schrijven, zegt u. Want dan moet je er eerst naar gelezen hebben. Denk het. Ja, ja. Goed, de meeste mensen zullen u waarschijnlijk kennen uh, van een uh, televisieprogramma. waarin u uh, ondernemers uit de slop hielp. Laten we daar even naar luisteren. Geachte heer Van der Most. Mijn man en ik runnen dit bedrijf. Al de jaren. der Middag. Bedankt. Ja, dat ben ik. Ja, dat is een Dag. leuke verrassing. Nou, mooi bedrijf. <laughs> dankjewel. Dankjewel. Dat moet ook niet. Nee, niet zoals wij het willen. <laughs> In ieder geval, ja, nee. Dan is Henny overtuigd van het idee waar hij al een tijdje mee speelt. En vertrekt om Margot en Kees met zijn plannen te confronteren. Hey. Hallo. Kijk zie je daar. daar. Hey. Leuke weer, ja. Hartstikke leuk. Goede reis, gehad. Ja, super. Ben je er klaar voor? Ik wel. Missies, kreeg je wel. Ik heb een idee, maar dan moet je eens even denken. Zaterdag, zondag, ik zit te denken om de disco om te bouwen. Een pannenkoekhuis. Zo gaat het. Mensen hebben een slecht lopend bedrijf. Uh, Henny van der Mos komt langs en het liefst met het briljante idee. Simpel. Is dat gelukt in dit geval? Is dat pas ja. Het Pannekoekhuis loopt goed. Ja. Kijk. En wat u met eenvoudige bedrijven kunt, kunt u ook met Nederland. Dat wil ik niet zeggen. Nou, dan schrijf je er niet zo'n boek over. Nou, ik heb het idee. Als ondernemer heb ik eens een keer geschreven hoe ik als ondernemer tegen de politiek aan kijk. Oh, ja. En hoe je het op kunt lossen. Want even voor de mensen die nu kennen: u maakt een televisieprogramma, u, u heeft een boek uh, laten schrijven. Wat doet u nog meer? Ik heb nog diverse bedrijven. Noem er een paar die we kennen als u wilt? Kenmars Wonderland, in Kalkaar, in Deur, Dat is een Palace, grote speeltuin he, in Grope Duitsland. Hoge hoogte, Speelstaat Oranje, Staalbouwbedrijf, uh, noem maar op. Dat heeft u allemaal ontwikkeld in de loop van de tijd. En toen ja, dacht u, dat, is, dat sinds, loopt allemaal goed? Sinds uh, twee maanden beddenfabriek, lerdikantenfabriek. Verveelde ja. u zich nou een beetje? Toen dacht ik, ga maar eens een boek schrijven? Oh, ik, ik geef veel lezingen en dan, ja, dan heet het toch discussies met mensen met vragen stellen en dan. ja... Dan zeggen ze wel eens: Henny. Uh... Schrijf het op. Ja. En toen ben ik eens dus wat kladjes gaan maken. En op een gegeven moment had ik zoveel kladjes. waar ik een paar mensen erbij gehaald ik zei: Oh, daar nou, willen <laughs> eens een boek van maken. En ja, van het ene komt het ander. Ja, ik heb want, er ook een jaar over gedaan. Want ik heb er vanmorgen in zitten te lezen. Het is een behoorlijk uh, doorwrocht betroog geworden. U roept niet zomaar wat. Het meeste heeft u ook nagerekend. of het klopt en of het ja, kan. Ja. ja. Maar Wa waarom doet even. u dat? Waarom gaat u oh, niet gewoon een simpel boek. Het is een jippert Janneke boek. Nou, nou ja, het is, dat is best technisch af en toe. Ja. Nee, het is niet technisch. Nee? Nee. Dan ben ik wil van over... iedereen, uh, echt, dat heb je het nog niet goed gelezen. Het is... Iedereen zegt dat het een Jip Jippe Janneke boek is. Oké, okay, nou ja, dan, dan is het op het terrein waar weet. ik een beetje onderontwikkeld ben. Dat zou je goed kunnen. Ja, dat weet u dan niet. Je hebt nog geen tijd gehad, zeker? Jawel, nee, ik heb er is het lezen. Onder werktijd trouwens, dat nog niet, hè? Nee, dat mag niet. Dat staat voorin erbij. Nou, Lees dit maar, boek. Dat kost de economie tijd, natuurlijk. Ja. ja, want dat is de gedachte. We moeten aan het werk met z'n allen. Ja. de waarde. De praters maken toegevoegde waarde. Ja, Het is misschien waarde. goed om even uit te leggen. U, heeft twee, u onderscheidt twee soorten mensen: praters en handjes. Wat zijn praters? Praat, mensen die alleen maar praten. Dus dat en, zijn Thijs en ik, zeg maar. Nou, ik kun je <laughs> zelf beoordelen, maar ik bedoel, ja, je hebt heel veel. <laughs> ik zeg de handjes maken de waarde. Handjes maken de Praters maken toegevoegde waarde, ik ben je nodig. Dat, dat, doen, dat zijn managers. Leidinggevende en te veel praters maken bureaucratie. Ja, en, en daar hebben we de laatste jaren te veel van gekregen. Helemaal ja, nee, klein. Het gaat al ja. heel snel allemaal. Ja. Ik bedoel, voordat die handjes gaan bewegen, moet je wel nadenken over waarom ze zullen bewegen en wat ze gaan maken. Ja, maar van een en dan prater... moet je over praten nee, nee, moet je zeggen. Van een handje kun je altijd ja. nog een prater maken, maar van een prater kun je nog een handje mee maken. Nee, maar geef nou antwoord op wat ik vraag. Ja. Namelijk, je kunt niet meteen met je handjes aan het werk, je moet eerst iets bedenken. En dan ah, moet je praten, moet je ik zeg ook het oh, doen, ik zeg toegevoegde waarde. Ik, ik, ik nee, zeg is niet toegevoegde waarde, dat te veel praten. Daar begint het mee. Nee, ik zeg dan handjes maken de waarde. En praters maken toegevoegde waarde, dus die toegevoegde waarde is heel belangrijk. Ja, maar ik maak een zwaar te tegen de uitdrukking toegevoegde waarde. Want het is een primaire waarde. Want anders zijn die, hebben die handjes niks te doen. Als je niet bedenkt wat je moet gaan maken, dan is er niks aan de hand. Dus het is niet toegevoegd. Dat is een beginwaarde. Oh, ik ben niet helemaal met u eens. Nee, dat had ik al in de gang <lacht> ja. Wat bent u zelf, meneer Van der Mos? Een handje? Ik ben een prater. U bent een prater. Bent een toegevoegde prater ben ik. Een toegevoegde prater. <lacht> Kijk, dat vind ik nou een goed. <lacht> ja. En u zit tegenwoordig in de gemeenteraad voor de VVD. Daar zit u ook tussen praters, denk ik, of niet? Ja, ja, ja. ja. Is dat niet zwaar? Gisteravond hebben we een gehad. Ik vond het vreselijk zwaar. Heel veel praten, praten, praten over een onderwerp. Dan denk ik, jongens, waar ben je mee bezig? Maar waarom zit u daar dan? Ik wil het ook eens meemaken. Dan kun je er ook straks een keer wat over zeggen. Ja, ja. Nee, niks praten en, en daarom weer. zeggen we veel meer ondernemers in de, in de politiek. En dan kun je ze misschien helpen van praten af. Ja, maar toch nog even: want in mijn mail bent u een doener. U, u zegt net weer, ik heb me weer een bedden, beddenfabriek opgekocht. Dat ga ik weer heel wat mee doen. Waarom schrijft iemand een doener, noem ik het dan maar even zo'n boek? Wat, wat, wat zit daaronder voor een betrokkenheid bij de nou, samenleving. Zou uw woede, op kunt of... ja, Maar waarom zou u dat oplossen dat als u zou, nog weer doet? Nieuw... Wat ik zeg van het probleem. Ja, dat is een discussie. Er is een simpele, uh, hele simpele formule voor bedacht. Dus en, maak wa en, een wa en wat voor dingen zie ziet u dan in de samenleving waarvan u zegt, daar moet wat aan gebeuren? Nou, neem dat fileprobleem maar. Nou, dan zeg ik, doe dat simpel, de moet het moeilijk doen. Maak een andere kentekenplaat, andere kleur. Laat die mensen geen uh, motorrijtuig aan belasting betalen. En die mogen die tijden niet op die wegen komen waar die files zijn. Dat kan de overheid zo sturen. Dus, en de mensen die er wel door willen rijden, die moeten maar iets meer uh, brandstof... Uh, Belasting betalen, nou, dan heb je het probleem. Dat ja, is een, een soort tolheffing. Nee, er nee, nee, is geen tolheffing. Nou Dat komt wel op neer. Nee, nou, je, krijgt, je, krijgt, uh, je, je mag gratis rijden als je niet in de spits rijdt. Als je op die en die wegen niet rijdt. Dat ja. kan s'nachts wel wezen. Alleen op die tijden, dat wordt aangegeven, dan mag je daar niet komen. Ja. Nou. U, u zegt ook op een andere... Uh, in uw boek zegt u ergens, van, er is een weg van uh, Rotterdam naar Duitsland. Die, die komt nog steeds niet tot stand. Dan zegt u, van, dat gaat ten koste van natuur, dat snap ik. Dus moet je ergens anders dubbele natuur terugkopen, zegt ja. u dan. Ja, gewoon simpel houden. Ja, en die natuur waar die weg doorheen gaat, die geef je dan weg. Ja. Alleen je moet er wel iets voor terugmaken. Tuurlijk. Twee keer. Ja? Ja. Twee keer zelfs. En zit, al... zit hier iemand van de natuur aan tafel, meneer Volsestein? Is dat een goed idee? Ja, ik heb ook nog veel in mobiliteit gedaan. Dus ik herken het wel, ja. Okay. En ook in het bestuur. Dat is simpel. En, dus dat ik, ik herken ook heel goed de ideeën van uh, meneer Van der Mos. Ik heb twintig jaar bij een gemeente ge, uh, gezeten. dat had ik als deeltaak, naast gewoon bestuurlijke taken, uh, projecten. Ik analyseerde in een jaar, anderhalf jaar, een bepaald probleem. En voordat ik het eigenlijk af had, moest ik er alweer af. Mijn eerste rapportage zei in het college: nee, stop hier nooit meer mee, laat de, de afdeling dat verder doen. Jij gaat weer iets nieuws beginnen. Hè. Dus zo heb ik twintig jaar gewerkt. De laatste acht jaar heb ik dus, uh, ben ik dus bestuursadviseur geweest, louter, in de gemeentelijke en in de uh, uh, uh, uh, uh, samenwerking tussen overheden. Eindeloos praten. Ja, ja. Eindeloos ja. praten. En het kwam niet verder. Maar ja, het fileprobleem is, de kern is van, niemand heeft eigenlijk uitgerekend... hoeveel auto's kunnen maximaal op ons wegennet rijden. En er zijn er steeds meer gekomen en dus zitten ze ja, in vol. Ja, nee, niemand heeft een idee over. Iedereen heeft het over fileprobleem... maar niemand heeft het ooit ja. uitgerekend. Ik heb het wel uitgerekend. Met 2,8 miljoen heb je het hele wegennet gevuld... en dan kan het in theorie ook nog rijden. En hoeveel hebben we er? 8 ja. miljoen nu. Kijk, ja, dat schiet niet op. Maar, we gaan even eh, terug naar het boek maar van meneer uh, Staat er al klim. Dus. Ja. We gaan <laughs> even we terug. terug gaan. naar het boek van meneer van der Mos. Veel de problemen is een van de dingen die u noemt. U wint zich buiten gewoon op over de banken. Ja. Waarom? Nou, die doen op het ogenblik niks. Die doen niks. Die, geven geen, die verstrekken geen kredieten. Nee, dus dat, dat, uh, dat is een ramp. voor ondernemers. Voor ondernemers. Bij mij kan ze nog steeds goed om een spaarcent hoor. Ja, maar, ja, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar dat is heel belangrijk. Er moet wel geïnvesteerd worden. Er moet weer gebouwd worden. En banken zijn enorm terughoud. Kijk, ze hebben veel te gek gedaan. Heeft, u die, uh, heeft u die beddenfabriek gefinancierd via een bank? Of, uh? Nee, nee, nee. Nee, nee. Wat ze hadden... nee dan, uh, dan, dan, dan hadden dan dan hij weer zoiets. Het bedrijf was vier. Er zijn heel veel bedrijven mee bezig geweest om het over te nemen. Ja, en dan komen ze bij de bank terecht. Nou ja, dan, dan kun je het even vergeten, dus ja. ja en ik kom binnen en ja, twee uur later had de hele fabriek. Want u ja. heeft een koffertje met bankbiljetten. Nou dan. ja, dan, ik had nog net een beetje ruimte in de ja. Maar tegelijkertijd zegt u, die banken hebben veel te gek gedaan. Dus is het ook wel logisch dat ze voorzichtiger gaan doen. Ja, tuurlijk. Maar het moet wel opgelost worden. U zegt ze zijn doorgeslagen? Ja, in want, in over, want over het verstrekken van hypotheken bent u heel kritisch. Nou, ja, kijk wat is er gebeurd? Ik bedoel, kijk maar terug. Tien jaar terug hadden we 100 miljard hypotheek samen. Dat is in tien jaar tijd naar 600 miljard gegaan. En dus 500 vouders. miljard meer. Nou, klaar, dat is helemaal niet erg. Maar het bouwvolume is maar 15 miljard per jaar, heb u gelezen in ja, de krant. Ja, klopt. Dus als je tien jaar terug het bouwvolume van 15 jaar, dat is 150 miljard. En we hebben 50, 500 miljard gefinancierd. Dus, er zit dus 350 miljard lucht hebben ze erin gepompt. 450 miljard? In 350. 450 plus 150 is 600. Nou, foutje in de hoek, is dat ook een keer meer Nee, het klopt wel. Ja, 350 klopt. plus 150 is 500. 350. Nee, 400. Je hebt 100 haaien, ja. 600 is het, ja. dat is 500 mensen. Er zit 500 tussen. Nee. Oké. Okay. Ik ga zegt, een klein beetje rekenen. Dus ja, <laughs> die banken die moeten weer meer geld gaan uitlenen? Ja. En, maar ja, dat durven ze niet. Nee, dat is het probleem. Maar wie moet het oplossen? Ja, de overheid, denk ik. De en de, en de, en ik heb gezegd, gisteren was een heel stuk op BNR. Dat vond ik natuurlijk prachtig. Ja, ik heb ook in mijn boek staan pensioenfondsen. 700 miljard vermogen. Hebben ze ja, allemaal in buitenland belegd. En ik zeg gewoon, we hebben als Hollanders... wij hebben pensioen betaald in Nederland. En al dat geld is de grens overgegaan. Ik vind het schandalig. Ik vind gewoon die pensioenfondsen... hadden hier dat geld moeten investeren. Moet je eens kijken waar we dan aan wilden gaan in Nederland. 700 miljard in de Nederlandse economie. Nou, nee, wacht, nou even, wacht nou even, de, het verhaal van de Nederlandse in, uh, economie is toch het internationale verhaal, dus dat wij internationaal nee, opereren. Nee, nee, nee, en dit is toch eigen nering eerst en dat soort gedachten. Nee, dat is toch dat we niet hebben we erg toch belangrijk. hier verdiend? Ja, maar dat no betekent toch ook niet dat je het hier ja, moet nee, investeren en ja, uitgeven? Nee, dat, dat wij juist in de wereld opereren, nee, dat is dat de, opereren, nee, dat is is de grootheid van Nederland. Ja, maar nu hebben we probleem. we moeten wat geld hebben hier. Ja, maar dat kun je dus niet van de ene dag op de andere dag omkeren. Ik zeg ook niet dat morgen zo'n miljard in Nederland moet schomen. ik had de indruk dat u dit een patroon vond, dat dus je moet dat altijd in je eigen land investeren. Nee, ingesteren. je moet nu weer wat oh. terug. En hoeveel procent? Dat mag de politiek beslissen. Ik, bedoel, ja. ik zeg ah. niet de hele 700 miljard hierheen halen. Ik zeg gewoon... ze, ze burger elke maand 2 miljard aan premie. Dan kun je ook zeggen van, nou laten we ze een miljard per maand in Nederland houden. En dan gaan we hier eens beleggen aan aan de overheid. Waar maar in gaan, Zodat die... ondernemers weer geld kunnen lenen. Juist. ja Dat maar is uw u, u, bedoeling. U bent ondernemer, maar u zei, ik hoorde wel een paar keer zeggen, de overheid moet een belangrijke rol spelen. Ondernemers Tuurlijk, hou, moet houden het toch pensioen... niet zo heel erg van een overheid. Nee, maar de, die zullen de pensioenfondsen wel een beetje druk op moeten zetten. En ja. de banken moeten ze blijkbaar ook wel druk zetten. En de banken, ja, dat is een heel groot probleem natuurlijk. Ik bedoel ja. Maar maar... De banken hebben echt een groot probleem. Ik bedoel, want 70, 80 procent van de huizen. En al die botjes die hier in het thuis staan, dat is niet veel hoor. Ik bedoel, die bu buizen moeten verkocht worden. Hè. Dat is niet uh, dat iemand zegt, oh, ik ga het huis maar even verkopen. De meeste mensen ik kunnen ben dat niet meer moeten. Ja. En, en, en dat is een hele grote zorg natuurlijk. Ja. En als we maar werk houden, dan is er niks aan de hand. Kijk, als de mensen aan het werk blijven en die kunnen de hypotheek betalen, dan is er niks aan de hand. Maar hoe wil je straks die werkloosheid, wat er nu gaat gebeuren in die Vat bouw? Valt mee, Ja, tot nu toe. Ja, het is er nou die mee, maar die bouw krijgt nu uh, enorm moeilijk. De bouw krijgt de klappen, zegt u. Enorme klappen, maar het is ja. niet die metslaak. Maar het is ook de schuldigen, de vloerbedekking, de behanger, de verlichting. De ver... Helemaal wat om die bouw hangt. Ja. Want dan komen we bij een huisbouwer, 70, 80 bedrijven meer te passen. Ja. En die krijgen het allemaal moeilijk. Ja. En dan krijg je werkloosheid. En dan hebben we de potman dansen. En dan kunnen de mensen de hypotheek niet meer betalen. Want banken hebben mensen gegeven, geld gegeven naar inkomen. He. Als het inkomen wegvalt, heb je een probleem. En als het inkomen wat zaakt, ja, dan hebben we echt een probleem. Ik wil nog even naar die, waar we het aan het begin over hadden, hypotheekrente aftrekken. Daarvan zegt u, dat gaat niet goed... Uh, u heeft een plan bedacht, namelijk de hypotheekrente op je huis mag je houden. Nou, die hypotheekrente hebben we al gemerkt, die is in, bij de overheid enorm omhoog gegaan. Ik wil even ja. naar u voorstellen. En de grond, die moet je verkopen, zegt u? Nee, ik zeg gewoon: je moet eerst plaatsen splitsen. Hypotheekrecht rente houden op de woning, om ja. die bouw te activeren. Ja. En gooit de hypotheekrente van de grond af. Ja, maar ook voor de staande woning. Omdat zegt grond u dat. waardevast is. En je kunt het eventueel splitsen. Je kunt ook zeggen, ik ga de grond verkopen aan een pensioenfonds. Ja. Met zoveel rente, vaste rente. Nou, als ik goud heb, kan ik het weer terugkopen. Je moet het altijd weer terug kunnen kopen. Ja. Maar om liquiditeit in de markt te krijgen, ja. kun je zeggen, pensioenfonds... Want als je de grondeigenaar bent, ja. dan ben je de meeste... Ja, precies. Maar ik wil even, naar om, om het goed te begrijpen... Ik heb een huis gekocht met grond. U zegt, die grond moet ik eigenlijk weer verkopen aan de... Hoeft niet. De bank. Nee, maar stel even voor, even ja. voor het idee, verkopen aan de bank. Nee, niet aan de bank. Aan wie dan? Aan het pensioenfonds of aan, aan de overheid. Ik verkoop mijn grond aan de overheid, waardoor mijn hypotheekrente omlaag gaat. Dat, Want ik heb dan, dan schuld. een van de twee. Hebt u een goed inkomen en de bank zegt. Nou, je mag de hypotheek op de woning houden. Is er is niks aan de hand. Dan krijgt u in één keer een ton of anderhalve ton vrij. Ja. Dan kunt u vrij besteden in de markt, waar u ermee doet. Maar de grond is niet meer van mij dan? Dan is de grond niet van u. Je kunt gewoon blijven wonen, is niks aan de hand. De, maar dat geld komt weer op de markt. En degene die het belegd heeft. Kijk, Bos heeft een, een miljarden aan die banken gegeven. Maar dat is allemaal. Uh, ja. als je morgen zegt, ik had de grond, ja, dan heb je ook... Uh, ja, precies. Want de overheid bepaalt de waarde van de grond. Ja. Als morgen de overheid zegt, in de gemeente Lachem, je mag overal bouwen dan is de grond morgen niks meer waard. Nee, precies, maar als de overheid zegt, we gaan wel lekker uh, strak houden in het vuil... dan blijft grondgoud waard. Ja, okay. Nog even aan het laatste punt, wat mij betreft. Dat is best wel opvallend. U, u bent uh, voor het afschaffen van het minimumloon ook nog. Ja. U bent uh, voor het verhogen van het minimumloon, zegt u zelf. Ja, u bent voor de afschrijving van het hypotheekrenteaftrek. Uh, u bent voor strenge toezicht op de banken. U bent eigenlijk heel links. Nee, u ja. zit voor de VVD in de Weer, gemeenteraad. Dat gewoon menselijk. <laughs> ja, maar u heeft helemaal. Liberaal. Met, u bent met Rita Verdonk op is liberaal. Ja. Het is liberaal. Nou, de VVD is een liberale partij. Maar u zit dichter bij de SP dan bij de VVD als je nee. dit boek goed leest. Nou, er zitten linkse dingen in, ja. Maar elke partij heeft goede dingen. Ik zeg altijd zo aan <laughs> al die partijen: Goede dingen, ze bij elkaar op een hoop gooien. Dan komt ze een jaar alleen maar beslissingen doen. Ja. Alle partijen hebben heel veel goede dingen, Maar ze zo met elkaar aan kunnen sluiten. Ja. 100%. Ik heb eens met de SP gepraat, daar dus zal ik er even een klein verhaaltje van vertellen. Ik zit in zo'n zelfstandig ondernemers, die ben ik echt een promoten, want ik vind dat heel belangrijk voor Nederland, De ja. zelfstandige ondernemer. Nou, dan hebben we eens een keer... De ene partij is de SP die een ondernemersplan heeft. Hm. Toen hebben we hebben uit het ondernemersplan 95 punten gehaald. En dan hebben we tegen die ondernemers... ben je met de SP eens of ondernemers? Ja of nee? Hebben ze ingevuld, 45 van, waar, die van de ondernemers was de Nee, 45 punten waren de ondernemers unaniem eens met kijk, de SP. Kijk. 35 punten waren ze verschillend. En 5 punten waren we unaniem met de SP oneens. Oh ja. En we zijn met die 5 punten met de SP aan het gaan discussiëren. Met die 23 ondernemers die unaniem neergekundigen ja. laten. We hebben een prachtig gesprek gehad. Ja. En toen begreep men, ja, een ja. ondernemer is toch iets bijzonders. Oké, okay. wilt u zelf de politiek <laughs> ja. in? Wilt u zelf de politiek in uiteindelijk? Nee, nee, nee. Dat nee, niet? Nee, laat mij maar lekker ondernemen. Maar ik vind dit leuk nu. Ik kan nu met iedereen praten. Oké. Okay. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder aan deze tafel. Onder andere over de jacht op wilde zwijnen op de Veluwe. Is dat nou wel nodig of niet? Maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag hij heeft vanmorgen al laten weten... dat hij van het uh, vliegveld Domo Devo verantwoordelijk houdt. Drie. Daar wist hij uh, niets van, zei hij. Hij was toen nog uh, bischop van Rotterdam. Ranking the news nu op nummer 1. De deuren zijn dicht, de traliehekken zijn naar beneden... en binnen is het donker. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag. Nu is het Nieuws van half drie gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft een plan ingediend... voor een parlementaire enquête naar de privatisering. Fractievoorzitter Schuurman wil met enquête bekijken... wat 20 jaar privatisering van overheidsdiensten heeft opgeleverd. GroenLinks en de ChristenUnie vinden dat de politietrainingsmissie... in de door het kabinet voorgestelde vorm niet kan. Volgens GroenLinks-leider SAP zijn voor haar fractie... drie grote kritische vragen uitgegroeid tot bezwaren. Ook de ChristenUnie zegt nog geen ja. De partijen moeten allebei akkoord gaan met het plan... om het kabinet aan de meerderheid te helpen in de Tweede Kamer. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn duizenden mensen op de been... voor een demonstratie tegen het bewind van president Mubarak. De betogers eisen hervormingen... en lijken geïnspireerd door de gebeurtenissen in Tunesië. Daar kwam na weken van demonstreren... een eind aan het bewind van president Ben Ali. Oud-D66-senator Jan Viss is overleden. Viss, die ook hoogleraar staatsrecht was... Als een groot kenner van de staatkundige verhouding in Nederland. In 1994 had hij als informateur een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het eerste Paarse kabinet. Jan Visser is 77 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A2 van Den Bosch in de richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer staat een kapotte vrachtwagen. Daardoor is tussen knooppunt Oudrein en Maarse de rechterrijschok dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Bij Rotterdam ook een lange file. A20 is dat van een Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Spaanse Polder en het knooppunt plein 8 kilometer. Bij het knooppunt plein zijn twee rijschoken dicht na een aanreding met meerdere auto's. Verkeer richting Dordrecht, Breda of Utrecht kan het beste omrijden via de B of Dat is via de Ring Rotterdam West en de Ring Zuid. Radio 1. Dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Hier aan tafel zitten ecoloog Marcel Vossenstein, ondernemer Henny van der Most en Herman Pleij. Heeft u een vraag aan een van hen? Of wilt u reageren? Ga dan naar onze website, dag.nu. En u kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Ecoloog Marcel Vossestein. Vanavond houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de jacht op de Zwijnen op de Veluwe. Niet voor het eerst. Een meerderheid in de Kamer wil dat de jacht stopt. Maar de staatssecretaris die gaat daar volgens nog niet in mee. Dat is meneer Bleker. Even de feiten. Hoeveel wilde Zwijnen zijn er op de Veluwe? Uh, er zullen nu nog, denk ik, zo'n uh, op het moment... Want men is met afschot bezig. Ik denk dat ergens tussen de 2,5 en de 3000 nog zit denk ik. Ja, dat de... schat ik in. En is dat nog altijd te veel? Levert dat nog al, uh, altijd hindernis op? Nou, de zaak is uh, hopeloos ontregeld. We zitten met een uh, te hoge voortplantingsprikkel onder de zwijnen... omdat de standen structureel te laag zijn gehouden. En nu blijf vind ik het een mooi woord? Ja. Nee, dan moet je dat beter uitleggen aan die zwijnen. Voort... Ja, dat we daar niet van ja. houden. Nou, nee. Van, kijk, uh, die Plant wilde zwijnen zijn op Tweede wereld gezet... om uh, plantaardig voedsel om te zetten in dierlijk voedsel. Als je het aantal te laag houdt, dan gaan ze meer biggen produceren. Dat doen ze nu al een aantal jaren. Ja, maar het aantal is toch te hoog? Nou ja, daardoor wordt het aantal in de zomer te hoog. En dan worden maar, ze weer maar in de... de winter is het steeds laag. En dan worden ze weer afgeschoten en dan gaan ze dus weer meer... Ja, en, dan, en, dat, en dat verhoogt zich. In okay. Duitsland en Oost-Europa zitten ze al op de 10 à 12 biggen. En wij zitten zo rond de, uh, rond de 6 biggen, gemiddeld per ja. zeug. Dus de Kamermeerderheid die zegt we moeten stoppen met het afschieten van zwijnen, heeft eigenlijk wel gelijk. Op zich wel, dat moet eigenlijk fundamenteel anders. Kijk, de oorzaak is, ben ik misbruik gemaakt van de norm. Wij vinden dus dat dieren, die mogen eigenlijk niet natuurlijk sterven. Kijk naar de Oostvaardersplassen. dat vinden we verschrikkelijk. Die moet je geen natuurlijke dood gunnen. Dat is natuurlijk ook een misvatting, want het is eigenlijk niks mooiers. De Universiteit Groningen heeft bijvoorbeeld gezegd... Dat de dieren in de oost Plassen zijn in feite de meest gelukkige dieren op deze wereld die in het, het wild zijn. Oh, zo zien ze er niet altijd uit. Nee, nee maar dat is onze waarneming. Ja. Kijk, maar en dat is op is... Zich. Ja. Uh, Er zijn nergens in wereld in het wild levende dieren zo vrij van stress en angst als in de oost Plassen. En wat zei u, meneer Van der Most? Dan hebben ze wel een, een, een behoerd leven even een paar maanden. Nou nee, dat, is, dat valt heel erg mee. Kijk, er zijn, nee. Waarom brengen we dan voedsel naar Afrika? Toe om die mensen te geven. Nee. Dan ik zeggen, maar dan we hadden is het nu over wilde zwijnen. Ja, dat heeft ook met edelhetten ja. te maken. Kijk, daar zitten de edelhetten. Die, die bepalen zelf hoeveel kalfjes ze krijgen. Die zitten op 0,6 kalf per hinde. Op de Veluwe zitten ze dus uh, de edelhetten, wat ik het laatst weet, op 1,1 kalf. Hm. En de damhetten op 1,5. Ja. Dus u zegt ja. eigenlijk fundamenteel hebben wij een, een systeem gecreëerd wat niet werkt. Ja, dat is erger geworden. Dus uh, kijk, in 2004 hebben ze dus een, uh, een, derde van, nee, ja, een derde van, de stand was dat eigenlijk toen. 800 mochten toen leven zijn in de winter. Dus dat is in het fauna-beheerplan toen gekomen. Mm -hmm. Dat was gebaseerd op een model van 100 jaar. En inderdaad, bij 800 heb je de garantie, dus dat er geen zwijn een natuurlijke dood zal sterven uh, wegens voedseltekort. Dus dat is men gaan nastreven. Maar in geen één winter is men verder gekomen dan lager dan 2000. Want het is effectief niet te doen. En u zegt dus het werkt niet. De Kamer zegt we moeten niet meer afschieten. De bevolking in dit gebied denkt ja mooie boel. Straks lopen ze allemaal over mijn gezond. Wat, wat, welk systeem stelt u dan voor? Wat werkt dan wel? Uh, ik stel voor om heel geleidelijk, en dat heb ik ook berekend, in een jaar of zes kan je ze weer uh, terugkrijgen onder de twee biggen per zeug gemiddeld. Als je dus het aantal voldoende opvoert. Er is inmiddels, is er al veel meer raster dan er in 2004 was bijvoorbeeld. Dat zijn hekken om te voorkomen ja, dat die beesten... Ja, hekken en roosters in wegen ja. en dergelijke. Ja. Men, heeft, men is toen in paniek geraakt, want dat hevige jagen dat leidde daartoe. Uh, ik heb nog waargenomen tot 2007 dat ze dus tot viaducten liepen en gingen ze niet uh, onderdoor of er overheen. Later, toen is men echt intensief gaan jagen. Ja, die beesten achter, uh, erg achter hun vodden zit. Ja. Vluchten ze niet terug naar hun leefgebied, want daar weten ze dat het onveilig is. Want dan zijn ze uit verjaagd met nacht, uh, want er wordt nachtelijke bejaging vooral. Mm -hmm. en, uh, dan, en toen vluchten ze onder de viaducten door. Hmm. En toen kwamen ze de noordkant van daar, 28. Heeft, eh, minister Eurlings heeft toen nog vijf kilometer dure raster neer, uh, neergezet. En later heeft de provincie heeft Roosters in de Wegen gelegen en de rest afgeschillen. Dus daar ja. is het nu helemaal afgeschillen. Maar, ja. maar u zegt dus: uh, laten zoals het nu is, zorgen voor goede afrastering en dan reguleert het zich vanzelf. Nou, je moet in feite moet je dus, uh, zou je toch wel moeten doen aan, die, uh, aan dat grote aantal jongeren. En dan moet je eigenlijk vooral, wat, er, wat ze missen, is met name een gezonde vergrijzing. Een verrijzingsprobleem kennen de varkens niet. Hm. Er leven alleen maar uit jongeren, Want die, die, die, die, ja, die volwassen dieren, dat, dat is natuurlijk een object. Bij voorbaat, er moet dus uh, per hectare 12 uh, euro jachtrechten per jaar uitgesleept worden. Dus ja. Dat is opbrengsten genereren. Nou, dat doe je het meest met die grote. Voor de biggen, ja, daar zitten ze met een probleem. Want daar werven ze dan zelfs, wat ik hoorde, jongeren voor... om die biggen af te schieten. Want ja, je moet in, in een terrein van... 10 vierkante kilometer moet je, is de taakstelling om 60 big af te schieten. Maar ik, snap, een paar ik, ik, ik, ik begrijp het systeem zoals u het nu wilt, begrijp, kan ik nog niet helemaal volgen. Legt u het nou nog eens even in een paar simpele stappen voor mij uit. Nou, Je moet dus zien dus dat je een vergrijzing krijgt onder die populatie. Dus dat je dus het aantal dus dat jongen... Heeft... die moet meer eters krijgen, en liefst improductieve eters, dus die niet meer voortplanten... Ja. Dus en dan moet je jonge jongen weer afschieten, lijkt mij. Net ja, dan, ja, dan, dan moet je de jongen moet je eruit halen. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is een tijdje en dat moet je heel gematig terugbrengen. Want je moet niet hebben dat je boven de uh, 6.000 komt in de winter. Want dan nee. heb je echt een probleem. Dus u zegt tijdelijk jagen op jongen, de oude laten leven, ja. goed afrasteren... zorgen ja, dat, dat ze niet, ze niet in meer vrugbaar zijn. En, en, dan, uh... en dan? En daarna? Dan regelt het zich wel nou, dan zouden ze op zich zouden ze heel ver kunnen komen. Een wilde er zijn ook erg nuttig voor de hele uh, bosbegroeiing. Want uh, ja, de edelherten die zijn ook uh, te laag in aantal. Want een van de feiten is... van bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof die is met de luchtvervuiling... is die in 50 jaar verdubbeld. Van 40 kilo per hectare naar 80. Uh, rond de Veluwe daar, uh, en eromheen... Ja, het uh, is daar Scholen, de, de, de laatste Wat? jaren... Was er? De lucht is toch veel schoner geworden. Als ik zie die kijkers, vroeger waren die koperen, kijken allemaal groen. En nu wordt koper niet meer groen. Dat is een teken dat de lucht dan schoner is. Nou ja, het, uh, ja ik, ik weet niet welke chemische maar dat verbinding al... dat veroorzaakt. Maar... Nou, dat was vroeger door die kolenkagels en teruggestoken ja. Want al die gebouwen grijs. Maar nu blijft alles mooi wit en schoon. Dus ik heb nou, helemaal schoon. moeten. we even, even weer terug aan de zwijnen? Want even naar de staatssecretaris. Die heeft een motie in de Kamer van de uh, meerderheid van partijen. Die zeggen we dat er gestopt wordt met jagen. De staatssecretaris zegt nou, ik, ik ga die motie niet uitvoeren. Begrijpt u waar, waar, waar, waarom dat is? Nou, de staatssecretaris die verwijst met name naar de provincie Gelderland. Die vindt dat de provincie en, Gelderland het op moet lossen. Ja, ik ben ook bij het ministerie op bezoek geweest. ook een gesprek gehad. Die zeggen ja, nee, de, de provincie Gelderland moet het uitvoeren. Ja, en wat vindt u Met daarvan? Met de provincie Gelderland contact gehad? Nee, die verwijzen dus naar de fauna-beheer en eenheid Veluwe. Niemand is probleemeigenaar bij de overheid. Ja. En het is toch een publiek belang. Dus meneer Bleker schuift het af, zegt u in feite. Ja, dat is, dat is wel duidelijk. En, en wat voor belang heeft hij daarbij? Ja, er zijn toch, vooral VVD en CDA, dat zijn toch jachtgezinde partijen, noem ik dat. En daar ja, zit ik er ik toch ook belangrijk belang aan. Nee, ik <laughs> U bent ja, van, de van de SP. Nee, hij is van nee, de SP. Nee, nee. <laughs> nee maar dus, dus, daar zitten gewoon belangrijk bij. Van. Maar ik vind dat je dus... Uh, ja. Uh, op de VU zijn ze zo ongeveer zo'n 200 jagers actief. Ja, die die bederven ontzettend veel voor ja, uh, de, de, de recreanten. Maar U zegt eigenlijk van ik ben helemaal niet tegen het feit dat ze jagen, want er zal de komende jaren toch ook wel op de jonge uh, bigger, zal in ieder geval gejaagd moeten blijven worden. Dus u komt de jagers toch ook een klein beetje tegemoet dan. Nou, niet om de jagers tegemoet te komen, om te kijken van hoe krijg je dus die uh, populatie weer gestabiliseerd? Ja. Ik heb ontzettend genoten tot 2004. En Dan ben ik ook nog zo aan, dan ga ik met donker zelfs het bos in. Mag niet officieel, maar dan ga je tegen een boom zitten. O, en dan verboden. kan je die populatie heel goed waarnemen. Het is een hele groep, je, hele groepen, uh, groepen van 30, 40 wilde zijn, en zag je dan rondlopen. Die, die, die zie je gewoon voedsel zoeken. Dat zie je nu niet meer. Ik heb het afgelopen jaar meegemaakt, als je plotseling een wild zijn tegenkomt, dat hij angst geeft uit omdat hij een mens ziet. Hm. Dus dat zit niet goed. Daar moet hij iets anders ja, natuurlijk. Heeft het u de vertrouwen anders. in uw kentewereld goed dat dat dan ook werkelijk gaat gebeuren? Want als ik u beluister, dan, dan denk ik de staatssecretaris. Secretaris doet niks, uh, Gelderland doet niks, uh, niemand doet eigenlijk wat. Nou, men zit wel met een probleem, want dat blijkt ook van... Uh, ik heb toen de cijfers, minister Verburg heeft het toen in september 2008 naar buiten gebracht. Die cijfers heb ik geanalyseerd en dat gaf voor mij aanleiding tot de nota binnen een maand van de wilde zwijnenbom. Toen ben ik mee gaan rekenen hoe die populatie zich gedraagt. Mm -hmm. Toen ik in uh, voorjaar 2009 zag van dat die aanrijdingen erg zorgelijk waren, heb ik de turbojachtnota geschreven. Nood- de turbojacht op te velen. En toen kon ik uit de wildaanrijdingen. naar dag in de week halen. in welke nachten er gejaagd werd. Vooral in de zaterdag-zondagnacht bleek dat te zijn. en de woensdag-donderdagnacht. Maar dan waren ze opgejaagd en liepen ze dus de weg Ja, over. want toen waren dus de aanrijdingen met wilde zwijnen. met 59% toegenomen. en die met reën met 42%. Ja. Dus Even dat... naar meneer Van der Most. U bent van de oplossingen, meneer Van der Mos. Hoe gaan we dat probleem oplossen van die wilde zwijnen? Hoe we gaan oplossen? Ja. Nou, gewoon, uh, net als te veel is afschieten. <laughs> ja, maar we horen het net van, dat dat niet nou, werkt. Ja, misschien dat idee waar die meneer zei, de jonkies uh, wel, en dat Dat vind ik nog niet zo'n verkeerd idee. Oké. Okay. Ja. Nee, want dat, dat klinkt namelijk heel plausibel. Dus ik vind ja. dat een heel overtuigend verhaal. Iedereen in Nederland, dat hoor ik ook bij dit geval, en u ook, denkt van, oh ja, dat moet gewoon afknallen. Want dat, ja, dat kan niet zo. Maar dat ligt veel ingewikkelder. Ja, zoals Dan kunnen de jonkies in beheersen. Dus de vraag die nu ontstaat is inderdaad steeds van... waarom gebeurt dat het is een wezenlijk verhaal. Er schijnt nu een grote stapel nota's hier op tafel. Ik kan zeggen... Ik heb het allemaal uitgerekend. Kan kunnen niet op één na viertje. Goed, we gaan naar muziek luisteren... en dan gaan we ondertussen die nota's even bekijken. Dank u wel, meneer Vossenstein. U luistert naar Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grute. I live on a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built And then destroy it between us, the smoke is clear. As I stumble through the rubble, I am dazed, seeing double. And I'm truly mystified, my new home is a shed. waters and bits of broken heart all around there is desolation and scenes of a devastation of a love being torn apart I live on a battlefield Oh, I live on a battlefield I live on a battlefield the one where not one single drop of blood a spill is no less horrifying sweet memories of a bygone situation now shattered lord and bettered lie scattered all around my new home is a shell hole filled with tears and muddy waters and bits of broken heart all around of a devastation of a love been torn apart I live on a battlefield I live on a battlefield I live on a battlefield Everything that can has gone wrong I live on a battlefield It's gonna take spine to carry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 Vrijdag won Ben Sonders de Voice of Holland. Sinds wanneer worden min of meer gewone Nederlanders... vanuit het niets bekende Nederlander? Met Herman Pleij stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Herman, naar welk jaar reizen wij terug? We gaan naar 1999. <tied> Dat is twaalf jaar geleden. Wat gebeurde er ja, toen? Ja, recente geschiedenis, maar toch heel veel betekend. Het blijkt achteraf. Uh, dat was uh, het jaar dat voor het eerst Big Brother werd uitgezonden. En dat was een experiment. Dat was helemaal niet duidelijk in hoeverre dat zou aanslaan. <kliek> Sorry. Uh, maar dat bleek al heel snel een enorm succes te zijn. En sindsdien kun je zien dat er enorm veel van die programma's zijn ontstaan. Uh, van allerlei aard. Maar in feite toch behorend tot dezelfde groep. En het gaat alleen nog maar door. De populariteit. Even voor de hele jonge luisteraars, Big Brother, ja. wat was dat? Ja, dat uh, was een, een idee om uh, een aantal uh, jonge mensen, maar gewone jonge mensen, in ieder geval anonieme jonge mensen, uh, voor een langere periode bij elkaar in een huis te zetten, afgesloten van de wereld, maar wel met camera's erbij, uh, en te kijken wat er dan gebeurde. Ja. En nou, daar bleek inderdaad van alles en nog wat te gebeuren, en vreemd, meteen allerlei debatten te ontstaan over waar die camera wel en niet mocht filmen natuurlijk, dus daar voelde iedereen zich ook meteen aangesproken om daar een mening over te hebben. En, uh, ja, uh, en die mensen werden wereldberoemd. Uh, vooral degene die het uiteindelijk gewonnen had. Was dat een nieuw fenomeen op dat moment? Uh, nou Er bestonden wel uh, voorbeelden van, van anonieme mensen die uh, uh, ineens beroemd werden uh, door spelletjes, met name quizzen. Quizzen hadden natuurlijk dat element ook al in zich. En dat zag je in de westerse wereld. Het begon in Amerika heel nadrukkelijk. En toen zag je al meteen dat er in Nederland een bepaalde variant op ontstaat, op die quiz. Namelijk dat wij quizzen anders dan uh, men in Amerika deed, bevolkten met zeer gewone mensen. Als je, en dat is nog steeds zo. Als je quizzen in het buitenland ziet, dan zitten daar meestal freaks in. Freaks die van één bepaald onderwerp krankzinnig veel afweten en hele bijzondere aparte figuren. En dat geldt dan ook voor die bredere programma's. En bij ons blijft het punt altijd, dus ook in die huidige shows, het moeten gewone mensen zijn die zich onder bepaalde omstandigheden curieus gaan ontwikkelen. En wat zegt dat over ons, dat wij daar gewone mensen in stoppen in die quizzen? Nou ja, dat is, daarom heeft het in Nederland zo'n speciale draai gekregen. En waarschijnlijk is het hier ook nog populair dan in de rest van de wereld. Wat ook blijkt uit het feit dat ondernemerschap uh, van John de Mol. Uh, dus die format ze ook over de wereld verkoopt. Uh, met succes. Waarbij het weer heel opvallend is dat. ze hebben Big Brother bijvoorbeeld ook naar Amerika verkocht toen. en daar zetten ze er meteen freaks in. Dus ontzettend rare figuren. En, he, dat was duidelijk daar de traditie. Dat hebben we allemaal gehad. en toen was daar plotseling deze man. Ja, ik heb hem dus uh, gewonnen. en. Uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon niet normaal eigenlijk. En. Uh... Ik weet even niet wat me overkomt. <laughs> The Voice of ja. Holland, Ben ja. Saunders heeft gewonnen. Ja. ja. En uh, het aardige is natuurlijk dat dat soort anonieme mensen wel talenten blijken te hebben. Ik kan he, het zeggen, want je kan niet zeggen dat het een gewone Nederlander is. Hij kan nee, goed nee. zingen. Nee, dus ze blijken onvermoede kwaliteiten te ontwikkelen... als ze onder bepaalde druk gebracht worden of in aanleg dat wel bezitten... maar dat is er nooit uitgekomen. Dus dat maakt ze dan bijzonder. En dat spreekt in Nederland ook zeer aan. Kijk, in Nederland is dus een zeer egalitaire samenleving. Zeer gelijkheid, geen hiërarchieën. En vooral uh, verbeeld je maar niks. Denk maar niet dat je meer bent dan een ander. We zijn allemaal he, gewoon, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat dat betekent niet dat Nederlanders zichzelf gewoon vinden. Integendeel, wij vinden ons allemaal even bijzonder. Maar laat niemand denken dat hij meer bijzonder is dan een ander. Maar Ben he, kan beter dus zingen dat. dan ik. Jawel, en dat komt dus op deze wijze komt dat er ook uit. Maar het aardige is dat dat vanuit anonimiteit gebeurt. De kijker kan altijd blijven deelnemen. He. Kan altijd blijven reageren, is betrokken bij het geheel. En, eh, ja, en daar komt een veel grotere beweging achter. He. Want dat verklaart een beetje die toenemende populariteit. En dat is die sterk toegenomen. Een neiging om je te manifesteren. Van, ik ben er ook. Maar is het dan dat wij daarnaar kijken en denken... ik zou het ook kunnen zijn, ja, dat dat zo ja, aanspreekt? Ja. Van, het is nee, iemand, iemand doet iets wat wat, wat, wat ja. voor iedereen zou kunnen gaan. gaan. Van, ik heb er ook recht op. Kan mij <laughs> ik heb er ook beuren. recht op. Ja, nee, zover <laughs> gaat het. Zover gaat het. En daar speelt uiteindelijk de politiek ook op in. Want dit gaat hè? ook naar populisme toe. Maar ja, ja, dan ja, even okay. een latere lijn. Nee, want dat soort... Maar het begint bij het punt van... Um, we moeten hier en nu scoren. Dat is heel kenmerkend voor de huidige cultuur. Hè? En dat gaat in een sneltreinvaart. Hives, Facebook, Twitter, noem maar op. Huizen. Zijn allemaal Ik mag nu een groot huis. Precies. Dus allemaal. Van je moet het hier en nu maken. En dat is duidelijk, ligt dat in de slipstream van de ontideologisering van de westerse wereld. Hm. Daar heeft dat we erg geloven veel niet meer in God, maken. dus het nee. moet maar nu gebeuren. Nee, kijk, nou, en dat gaat, het, is, het staat niet eens erg op gespannen voet met geloof als zodanig. Maar het, het traditionele christelijke geloof heeft even lang volgehouden dat de hemelse beloningen kwamen. En daar kon je omheen. Dus nekenen. later. En ja. later. En daar kwamen we, maar het socialisme deed dat ook. Want dat heeft allerlei verwantschap. Die beloofde het arbeidersparadijs. Dat zou komen. Het was een hele reële verwachting hoor. Men ging daar echt vanuit arbeiders kwamen de macht en dat was dan een paradijs. Daar gelooft niemand meer in. Nee. Ook gelovigen niet meer dat daar hemelse beloningen zijn. Jawel hoor, maar... veel gelovigen nog wel. <laughs> nou, wel eens niet eens, wel eens niet eens. Maar ik bedoel, in die concrete zin waarin de kerk dat even lang heeft geadverteerd... daar zijn nog maar erg weinig mensen die in die concrete zin dat zo nee, dus denken. Dus het moet nu wel. en dus nu moeten En we dus we bijvoorbeeld... kan je die weg van het moet nu gebeuren, we moeten nu scoren... want daarna komt er niks meer. Nee. Nou, dat is, en daar spelen de media een grote rol bij. Je ziet voortdurend, zie je op de televisie, word je getuigen van anonieme... Zoals ja, jij. want past boer zoekt vrouw daar ook in? Ja, tuurlijk. Dat is ook de cultiveren. 5,1 miljoen het. mensen ja, hebben ja, ja, er naar gekeken. Kijk, dat je kunt als... Kijker, je steeds superieur voelen. Je kunt het steeds beter weten. Je kunt zeggen van nou, hoe niet. Maar dat zijn dus bekende Nederlanders. Waarom jij niet? Waarom? Waar rechterop, Want dat zei je net. Hoezo dan rechterop? op? Nou, de, de, echt, echt het een gevoel van als, net stukken schlemielen als ik. Om het maar even zo te zeggen. Daar of steenrijk worden in de postcode loterij. Kijk eens hoe die loterijen bezig zijn. Kijk eens naar de recente reclame van de 30 miljoen of zo is dat te vergeven. Met de suggestie van dat je dat kunt winnen. Terwijl je weet dat jij straks eerder een bliksemschicht op je hoofd krijgt. Ja, een miljoen wint. Maar daar wordt helemaal aan voorbij getreden... de kans is nog nooit zo groot geweest. Hm. Nou, daar trappen heel veel, vooral laag opgeleiden, trappen daar erg in, dat dat kan. Dus je hebt er het gevoel dat je er recht op hebt... dat jongetje uit de straat dat een contract bij Ajax krijgt... met vijf miljoen ineens met zo'n auto rondrijdt. En het is in ieder geval waarom jij niet? Als er dan overigens even naar populisme door... als er dan een leider komt die gaat uitleggen... dat dat niet jouw schuld is. Dat jij nog niet beroemd bent en heel erg rijk. Maar dat het ligt aan de Haagse plusjeplakkers. Aan de profiteur aan de bonustrekkers en aan de nieuwkomers... dan kun je veel succes met georganiseerde rancune hebben. Hmm. Dus dat is de beweging waar we naar mijn mening erg in zitten. En deze programma's nemen alleen nog maar toe aan populariteit. Jij, kunt, jij hoort er ook bij. En ja, weet dat, dat belooft dan niet veel goed. Nou, de wal keert het schip. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat lijkt, Want... lijkt nog niet uit de kijken. Nee, nee, maar Nou, de ethiek komt steeds meer om de hoek kijken. Er wordt steeds meer ethisch gesproken over. Van wat gebeurt hier nou? En... Want kijk, als je heel goed over dat Boer Zoekt Vrouw nadenkt... dan is het toch ook wel een erg ruw programma. Vreed? Dat geldt ook voor die vre ja, dat bedoel ik. Dus die vrede, daar hebben ze in het buitenland meer gevoel voor. Je weet, dit programma Boer Zoekt Vrouw bestaat ook in Frankrijk. Weet je hoe het daar heet? Ze vinden de Boer Zoekt Vrouw een grove titel... Dat vinden ze bot, zoals wij botten Hollanders. In Frankrijk heet dat L'amour dans le pré. Liefde in de wei. Ja. Dat geeft al onmiddellijk geeft dus die cultuurverschillen aan. Terwijl wij denken nu er er gewoon recht voor ja. Maar dus die kanten, de vreedheid... dat in het openbaar zeggen van jij kan niet zingen, waardeloos maakt dat je wegkomt. Maar dat is dat bij de of volgend wel vriendelijker dan bij idols vroeger. Ja, nou, maar daarom daarin er zit een zekere kennis ja. in, dus daar komt wat ethiek okay. in. En de media beginnen zich ook bewust te worden van wat je toch aanricht, want de schade die je dus aanricht en de verstrekkende gevolgen. En daarom is het ook goed dat we erover praten. Meneer van der Most is het een prater over een Handje. Hij praat. Ja, hè? maar wel zo, dat het bijna een vak is. Ja, nou ja, die moet u ook hebben. Ik zeg ook niet dat hij helemaal zonder praten kunt. Nee, is wij, wij praters mogen blijven aan het eind van deze uitzending. Ja, ja, ja, ja. Althans van dit uur. nee, nee, nee. Dan gaan wij nu naar een dichter, Frank van Pamelen. Ja, Frank, ik denk dat je ook een prater bent, hè? Ja, ik ben vandaag ook een prater. Jij bent ook een ja. prater. Wij gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Ah, Oké, okay, wildstand. Terwijl het Rijk... Het liefst een schietend schildspand rond pak en beet een beet en overschot aan zwijn. Toch lijkt er op een soort gelijk terrein juist sympathie te zijn voor onze wildstand. En dan slaan wij soms andersom op tilt, want er schijnt een diersoort een vol tattoos te zijn... met zangstem en een eigen modellijn die prijzen wint. Wat zijn wij toch een mild land. Nu is er al dus Henny van der Most... Een schrijnend overschot aan kamerleden, aan praters daar in Politiek Den Haag. Dus hoe dat nu moet worden opgelost door hemels en belonend op te treden? Of geven, ze, of geven we ze bang de volle laag? <laughs> Dankjewel, Frank van Pamelen. Jouw gedicht is later terug te lezen op de website. Dit is de dag nu. Wij naderen het nieuws van drie uur. Voor die tijd bedanken wij Henny van der Most. Leuk dat u er was. Hetzelfde zeggen we tegen Marcel Vossenstein en tegen Herman Pleij. Dank voor jullie komst. Na drie uur gaan we naar een van de grootste bouwputten van Europa. De haven in Noord-Groningen. Nou, wij zijn in de kantines geweest. We hebben daar voornamelijk Portugese Polen... Uh, en uh, Turken uh, tegengekomen. Ik begrijp dat ongeveer 30% Pool, 30% Turk, 30% uh, Portugees is. En het restje is dan Nederlands. Er We werken bijna geen Nederlanders aan dit Groningse bouwproject. En dat terwijl de werkloosheid in Groningen de hoogste van Nederland is. Wij zochten uit waarom die werklozen niet in de Eemshaven aan het werk gaan. Dat straks na het nieuws van 3 uur.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 WorldTicketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketcenter.nl Dit is Radio 1.